stop you preaching, what we, what we have to do is stop, <laughs> stop in. Just to a new group. Oh, do you regret? I'll just stop. Oh, <laughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من بعثه رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واياكم الله وبياكم وجعل الله الجنه مثواي ومثواكم فرغ الله سبحانه وتعالى ومن شاء الله ديز رمضان ان een maand te maken van veroveringen en overwinningen Amen. en een maand te maken waar de vlak van la ilaha illallah hoog zal wapperen wereldwijd. Amen. En het onderwerp was normaal gezien helemaal anders aangezien wij Ramadan gaan betreden. Maar in uh, ik was op Paltalk en ik hoorde subhanallah enkele broeders discussiëren. En zoals wij weten van Talk, altijd ruzies, altijd discussies, ongegronde uitspraken. En uh, een van de broeders heeft zelfs een audio laten, laten beluisteren. Een audio van een groep televisie, een groep televisie van Nederland. En uh, zij waren een hele lezing aan het geven over de leiders. Natuurlijk, wij weten allemaal de, de, de revoluties in de islamitische wereld. En zij begonnen over de revoluties. Daarna zijn zij gedraaid en zijn zij beginnen spreken over degenen die het doen op de leiders. En dat de leiders beschuldigen van verraad en et cetera. zij hebben dan ook over ons gesproken natuurlijk. Zoals gewoonlijk, alhamdulillah. We zijn altijd een gespreksonderwerp. En zij zeiden, Hatib ibn Abi Walta'a radiyallahu ta'ala aan die ene Sahabi die Mujahid, de Sawam al-Qawam al-Alim, radiallahu anhu al zij proberen hem te vergelijken met deze Ada deze kuffar van de dag van vandaag. En daarom dacht ik, ik ga vandaag een halaka geven. En de halaka heeft als titel, of het onderwerp van de halaka, is een van de tien zaken die u uit de Islam kunnen bepalen. Wij weten dat de Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab, in Kitab al-Tawhid, hij heeft. Tien zaken vermeld, de tien hoofdzaken die een persoon uit de islam kunnen doen treden. Eén van deze tien zaken is al al-Muslimin Het bijstaan van de ongelovigen tegen de gelovigen. En subhanallah, de dag van vandaag de fitness is enorm. En wij gaan inshallah proberen, proberen te focussen op, uh, op Amerika bijvoorbeeld en de Verenigde Naties. Want het is blijkbaar de normaalste zaak geworden van de wereld om Amerika goed te keuren en om samen te werken met Amerika en het verdrag, de verdragen te tekenen met de Verenigde Naties, alsof dat dat de normaalste zaak ter wereld is. En als wij zeggen tegen iemand, ja, de koning bijvoorbeeld van Marokko, hij heeft het verdrag getekend van de Verenigde Naties, en uh, zij werken samen met de Amerikanen en met de Europeanen, Ja, dit zijn verdragen in landen, diplomatie, politiek. De normale zaak van de wereld. Terwijl alle sahaba eens waren. Dat degene die de kofar bijstaan in keuver zoals Zonder enige twijfel. Er was geen enkele Sahabi die twijfelde aan deze zaak. En zelfs de profeet, sallallahu alayhi wa in de slag van Badr... Toen de Abbas, en dat zijn oom, toen de Abbas in de rangen van de Moucherikin stond, heeft de profeet sallallahu een oordeel geveld op wat hij zegt. Hij zei, wij zagen jou als iemand van hun, omdat hij in de rangen stond van de Moucherikin. De profeet zei, heeft niet gezegd, ja Abbas, waarom, keef, wat is jouw intentie? Ja, subhanallah. De dag van vandaag, hawla, illa billah, zijn er zelfs duaat. Een Mashaïch. En in Nederland is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Een Zendik. Die zich voordoet als een Daai. En hij geeft God aan. Hij werkt voor het ministerie van Defensie in Nederland. En toen hem de vraag werd gesteld. Ja, mijn sheikh heeft mij de fitwa gegeven. En zijn sheikh heeft hem een fitwa gegeven. Doe maar. Werk maar voor het ministerie van Defensie. Ajie. Moest hij werken... Voor euh, Allahu A'la, ministerie van Mobiliteit, ministerie van Milieu. Spanning, is het is waar nog Ik ga maar dat door. Maar we kunnen dat gebruiken, Dit de voorzitter. Wacht, wacht, wacht. Ik je een de camera als, als twee doen dat het pas zijn. ik moet gewoon het Ik vind straks gewoon even maar het is zwaar voor in twee. is half minuut morgen. Ja, ja. Niet te zien. Ik het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. het niet. Hier zit niet. niet. niet. Dus ik wil Zal zelf stil worden. Ik ga wel doen. Dus ik zoals ik zei, moest die man werken voor het ministerie van Mobiliteit, ministerie van Milieu. Allahu A'la. ...een of andere ministerie van ik weet niet wat, onderwijs... ...dan konden wij misschien een ta'uwil geven... ...en een verkeerde interpretatie en in zeggen van... ...ja, misschien heeft die broeder... ...een uh, maslacha gezien of... ...allahu a'lam... ...of we zouden nog een excuus kunnen geven... ...het ministerie van Defensie... ...terwijl wij weten dat de Nederlandse regering... ...in Afghanistan zit... ...en in, in Irak... ...dat de Nederlandse regering nummer één... ...bondgenoot is van, van, van de Joodse staat... De lijst is lang van misdaden tegenover de moslims van diezelfde ministerie van Defensie. En meneer zit rustig aan informaticus te spelen bij het ministerie van Defensie. En wat is zijn werk? Als hij nu bijvoorbeeld, Allahu A'lam, de ramen veranderde. Of dat hij de vloer proper, proper maakte binnen in het ministerie. Komt wij zeggen misschien, die is arm. MashaAllah, die is arm, die heeft geen geld, heeft geen werk gevonden, nergens in Nederland. En uit noodzaak om zijn 17 kinderen niet te laten uitsterven van de honger, heeft hij dan dat werk gedaan. Dat hij de toiletten gaat kruisen of Allah wil Die man is informaticus. Die espionageprogramma's, die de moslims bespioneren, die, die, die, die programma's. Die de, computers, die de computers hakken van de moslims. Al die zaken dat te maken hebben met informatica. En wij weten allemaal dat de cyberoorlog tien keer erger is dan de militaire oorlog. Dit is gekend. En subhanallah, die man doet dit werk. En wanneer de fatwa werd gegeven, kwam Hatib ibn Abi Belta'a uh, uh, Kwam hij dan naar boven en hebben ze hem gebruikt als deliep. Ja, subhanallah. Wat zegt Allah in zijn boek? Ja, yeah, de Koran is onze kudwa. De woord van Allah subhanahu wa Inna, surat al In surat Ali Imran. En in surat al-Ma'idha. Toe identiek dezelfde aayet. Ja, eyyuhaladzina aanmano. La tattakhidu lyahooda wal nasaraa awliyaa. Ba'aduhum awliyaa ba'ad. Wa man yetawallahum minkum. Fa'innahum minhum. Simple. Wa man yetawallahum minkum. Allah heeft niet gezegd dan zijn jullie collega's, dan zijn jullie helpers van mekaar, dan zijn jullie vrienden van mekaar, dan zijn jullie Allahu partners voor een bepaalde tijd minhum. Inna Allah lahih dirqul mazalimin. Ja subhanallah. En Allah s.a.w. Ja. gaat verder in Surat, in surat uh, al zegt hij: en dan zien we naar diegenen die een ziekte hebben in hun hart Degenen die een ziekte hebben in hun hart zij lopen naar hen Zij zeggen Wij vrezen dat er iets, uh, ons iets zou overkomen Amen. Amen. Amen. En dan gebruiken ze als excuus, ja achi, intentie, onderdrukking er is een gaide beste broeders. Stel u voor, wij pakken broeder Sufjan, wij zetten een wapen op zijn hoofd en wij geven hem een kalashnikov in zijn hand. We zeggen Sufjan, om te leven moet je Ahmed doden. Heeft hij het recht om Ahmed te doden? Helemaal niet. Is zijn leven meer waard dan die van Ahmed? Laat hem dan sterven. En als hij sterft, dan is hij de martelaar bij idnillah. Dus wat is het probleem? Win-win situation. Moge Allah Subhanahu wa Ta'ala het martelaarschap geven? Dus het leven van een moslim is enorm. En voordat de broeder zich niet slecht voelt, broeder Ahmed, het leven van een moslim is heilig. De eer van een moslim is heilig. Het bloed van een moslim is heilig. Als, als de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd dat het bloed van een moslim meer waarde heeft bij Allah dan de vernietiging van de Kaaba. Kunnen jullie voorstellen dat een leger, bijvoorbeeld het uh, joodse leger van uh, nakomelingen van apen en varkens tullah, als dat leger volle aanval op de Kaaba en zij vernietigen de, de Kaaba zou dat erg zijn? En ik denk dat heel de islamitische wereld uh, getraumatiseerd zou zijn. En specifiek die Sofie's die zich heel zwaar klampen aan, aan gebouwen en aan graven, cetera. Maar ik denk dat heel de wereld zelfs die Sofie's gaan Jihad roepen. En die zelf zei, dat je het bloed van een moslim is nog veel meer dan dat. Terwijl de dag van vandaag het goedkoopste bloed op aarde het moslimbloed is. De normaalste zaak van de wereld. Er zijn zelfs vertellen van onder andere Rabbi al-Madhali en zijn volgelingen die zeggen: het is toegestaan en het is een ijbade. Het is zelfs een ijbade geworden om moslims te overhandigen aan de kofar als deze moslims extremisten of terroristen zijn. We waren toch naar Nederland gegaan en we waren uitgenodigd in Nederland en we zijn in een markt binnengegaan van televisie. Wat stond er in heel grote sierlijke letters op over de deur? iedere extremistische of radicale gedachtegoed wordt onmiddellijk gerapporteerd aan de orde diensten de normaalste zaak van de wereld in een markus waar da'wa wordt gedaan waar de zogezegde wordt aangeleerd waar mensen bieden, staat er in mash, mash, letters: wij zijn verraders wij zijn omela en dat staat er zo prachtig op gewoon in andere woorden ja subhanallah u zegt, ik, inshallah, vandaag, laten we even over, over Hatib, radiallahu anhu, laten we even spreken laten we even kijken wat er juist is gebeurd en wat de juiste interpretatie is met de ijma' van Al hilm Hatib <tied> ibn Abi Belta'a, radiallahu anhu, waarda. Wat gebeurde met hem? Die man was een mujahid, was een sahabi. Hij heeft met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, verschillende veldslagen meegedaan. Zes jaar na, na Badr had de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, besloten... Of had hij een commando gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala om Mekka te veroveren. Hatib was een man die geen grote familie had in Mekka. Hij was niet van Quraysh, van de grote stammen van Quraysh. Zoals de profeet Sassim bijvoorbeeld Benul Hashim had. En andere Sahaba hadden ook grote stammen. Abu Bakr, hij was van Benitamim. Omar ibn al-Khattab, hij had een enorme familie. En De meerderheid van de muhajjereen kwamen van serieuze stammen. Hatib niet. Hij had helemaal geen familie in Mekka. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een brief ge geschreven. En deze aan een vrouw gegeven. En hij heeft aan die vrouw gezegd. Van, Geef deze brief aan de moucherikin de van Quraysh. Je gaat. Hier is de informatie. Hij had informatie gegeven. Dat de profeet alayhi wa sallam, aankwam. Om Mekka te veroveren. Om te beginnen. De allereerste zaak laten we kijken naar de inhoud van de brief. En dan mag één ieder van jullie op een objectieve manier uitmaken of de inhoud de moslims deert of niet. deert. Ya Ma'shar Quraysh, O Quraysh, de boodschapper van Allah, zei niet Muhammad, Hazza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de boodschapper van Allah, komt eraan met een leger die enkel, uh, uh, enkel s'nachts wandelt. En zij wandelen. Zou, zij stappen, beter gezegd, zij stappen als een, als, een, als een tsunami. Als een vloedgolf. Hij komt eraan met zijn leger. Al zou hij alleen komen, zou Allah hem nog de overwinning geven tegen jullie. Bereid, voor, bereid jullie voor, Wassalam. Dat was de brief van Hatib. Om te beginnen, hij zegt, hij zegt oh Quraysh, de profeet sallallahu alayhi wa sallam komt eraan met een leger. Die, die, die enkel s nachts stapt. En zij stappen als een, als een tornado, als een tsunami. Yani, de brief alleen al is een bedreiging voor hen. Om te beginnen. Daarna zegt hij, om hen nog een beetje erger de, de, de schrikking te jagen. Hij zegt, al zou hij alleen komen, zou hij nog de overwinning krijgen van Allah. Omdat Allah hem heeft beloofd om Mekka te kunnen veroveren. En hij zegt, bereid jullie voor, wa salam. Dat was de brief. Is dit werken voor het ministerie van Defensie? Is dit werken voor de FBI of de CIA? Is dit in het leger gaan stappen van de kofar? Nu de dag van vandaag, heb je we toch zo gezegd, de moslims. Die werken voor de anti-terror-eenheid, Zij werken voor politie. Zij werken voor het leger. Zij werken in hun rechtbanken. De normaalste zaak van de wereld. En als je met hem gaat spreken, zegt hij, Hatib, an. En hij komt met Hatim. Kijk naar Hatib in zijn brief en kijk naar zijn daden. Daar bovenop nog, tweede element van het verhaal. Hatib, waar was hij? Hatib was in Medina. Radiyallahu anhu. En wanneer de profeet wa sallam, ging vertrekken met het leger, wat was de intentie van Hatib? Hatib ging ook jihad doen tegen de, euh, de moslims. Het is niet dat hij, dat hij thuis ging blijven ofzo, hij kwam mee. Die ene leger waarover hij sprak, die, die komen als een storm. Hij was met dat leger. <lacht> hij sprak over zichzelf om te beginnen in dat leger. Ta'iel. Laten we nu gaan kijken wat, wat de profeet, sallallahu alaihi sallam, het gesprek van de profeet, sallallahu alaihi sallam, met Hatim. De profeet, sallallahu alaihi sallam, heeft Ali alayhi, en andere sahabi gestuurd. Hij zei, ga naar een, naar een bepaalde plaats. Ga naar een bepaalde plaats. Aan een waterput. Jullie zullen daar een vrouw vinden. En die vrouw heeft een brief. bij. Breng die brief terug. Want Jibril alayhi salam had de profeet Zalim geïnformeerd. Zij zijn gegaan. Zij hebben die, die brief gevonden. Zij zijn teruggekomen. En Hatib werd op het matje geroepen. En de profeet Zalim zei. Wat was het antwoord van Hatib? Ja Hatib, waarom heb je dat gedaan? Of wat, wat doe je? Het antwoord van Hatib. Subhanallah, deze telefies van vandaag, zij kennen de Sharia beter dan Hatib En zij kennen de dien van Allah en de akem van de Sharia beter dan Hatib Subhanallah, want zij zeggen, ja, dit is geen probleem, dit is, een, dit is een, een zonde, een kleine zonde, maar dit is geen grote koffer dat je uit de islam doet reden. Luister naar Hatib zelf. Hij spreekt over die geven. Hij zei: Ja, Rasulullah Allah el die kofferen. Ik heb dit niet gedaan uit ongeloof. Ik heb dit niet gedaan uit hypocrisie. En ik heb dit niet gedaan uit liefde voor de musherekeen. Als die toch geen enorme zonde is. Als die toch geen koffer is. Waarom zou Hatip zo'n drama ervan maken. En zichzelf die drie zwaarste hikam geven dat er bestaan, Hij beschuldigt zichzelf een koffer. Een nifaq en een shirk. Als dat toch geen probleem is. Waarom zou hij die zware uitspraken doen over zichzelf? Waarop Omar, die radiallah en zoals gewoonlijk natuurlijk, de uitspraak van Omar die kent is: Ya Rasulullah, daarin en een adreb-unuk aan de Ya Ja, Rasulullah, laat mij deze munafi onthoofden. Wat heeft de profeet Sassim gezegd? Taqillah, ya khariji, takfiri. Zij dat? het? Zij de profeet Sassim tegen hem en te min tandiem al زاد ال prophets هسا يمزع تجاهه، تبع prophets هسا يمزع تجاهه، أما الشيخ إد بدر، ماشى هاي نيت، نيت ب بدر، نيو بدر، واروم زاد prophets هسا، ماشى هاي الشيخ حمود بن عبد الشعيب رحمه الله، الناصر الفهد، سليمان بن الناصر العلوان، النهيبوك، تبيان كفر من het, het, de verduidelijking in het ongeloof voor degenen die de Amerikanen bijstaan. Zij hebben in, een mijn boek gelezen en ik denk dat het, het beste is dat iedereen inshallah, dat boek leest. Zij zeggen duidelijk over Badr. Waarom gebruikte de profeet Sallallahu Badr als excuus? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen van Badr ten eerste heeft vergeven en het paradijs heeft beloofd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft die mensen het paradijs beloofd. Dus dat was het excuus van, van de profeet. Maar het ging nog verder. Toen de profeet zei zei tegen omar Ja omar en shahida Badran? Hij zei, Ya Rasulullah. Hij zei, Naam, Ya Rasulullah. Maar hij is een mortet geworden. En in een andere liwaaie, bij de moslim van Imam Ahmed. Die, naam, Ya Rasulullah. Maar hij heeft jouw vijanden tegen jou, jou geholpen. Terwijl de brief... Lees de brief. Er staat is, er is niets speciaals in de brief. En, de, en, de, en Omar, hij zei, ja, Rasulullah, hij was met onzin, Badr. Waarschijnlijk was, waarschijnlijk, wallahu a'alim, dit moet gecontroleerd worden, maar, maar waarschijnlijk was Hadib nog de beste vriend van Omar een uur ervoor. <laughs> en plotseling zegt hij, ik wil hem onthoofden. Hij is een mortal. En is Allah. Hij was op de topniveau. Badr, ze hadden sowieso de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala in de belofte van het paradijs. Billahi alaikum. Is er een man op aarde nu, die, kan, die, die het ni de niveau heeft van de sandalen van Hatik? Iemand die het paradijs beloofd heeft gekregen. En de profeet, sallallahu sallam, zei tegen Omar, Allah subhanahu tala ala Badr. Allah subhanahu wa kent de harten van de mensen van Badr. En Allah weet wie de mensen van Badr zijn. En de eer en de status van de mensen van Badr, die is niet voor iedereen weggelaten. Voor een bepaalde groep van onze onder. Hoe kan het zijn dat Allah. zo'n kwaadaardige persoon dan. in die mensen laat, laat, laat, laat behoren? Onmogelijk. Daarom. dat was het excuus van, van Hatib. An, het feit dat hij bij de mensen van Badr was. Nu wat leren wij uit deze hadith? Dat Hatib op zichzelf. Hij <coughs> zei: Rasulullah, wacht even. Ik heb dat niet gedaan uit ongeloof, uit nifaak. of uit liefde voor de mushrikien. Hij was duidelijk. Hatib ging meestrijden met hen. En Hatib was er honderd, 100%, procent van overtuigd dat de profeet Salahisam de overwinning zal krijgen tegen de kofar En zijn brief heeft geen enkele toegevoegde waarde in de confrontatie met de moucherikeen. De profeet Salahisam was met de overhand. Hij was met 10.000 met, met, met 10 man, of 9.000 man beter gezegd. Hij was met 9.000. Ze hadden de overhand. De tijd was heel kort. Dus zij konden onmogelijk een leger klaarstomen, sto dus de mosherikien. En daar bovenop, daar bovenop komt nog dat Allah subhanahu wa ta'ala hem de overwinning heeft beloofd. Kijk de shubuahat van deze, wij noemen dat Tilbis Iblis. Tilbis van deze shayatink. Zij, zij durven de hadith van de profeet sallallahu verdraaien enkel en alleen om deze zaken goed te spreken. En nu het grappige in het verhaal, hier stopt het niet. Na heel, deze, na heel dit verhaal die van Hatib naar Brazilië, komt Jibril alaihisallatu salatu salam onmiddellijk met een openbaring. Welke openbaring? Komt hij met de openbaring koffer doen naar koffer? Komt hij met de openbaring doe wat jullie really willen, really geen wat jullie willen geen probleem? Onmiddellijk is de eier neergedaan. la wa awliyaa. O, oh, jullie die geloven, neem mijn vijanden en jullie vijanden niet als botgenoten. Jullie zijn zachtaardig tegenover hen. Broeders, de vraag die jullie zelf moeten stellen. Als dat toch geen erge zaak is. En als dat toch geen koffer is. Waarom zou Hatib die uitspraken doen? Waarom zou Omar die uitspraken doen? Waarom zou de profeet wasallam, hem het, excu het excuus geven van Badr? En het ergste van al... Waarom zou Allah eh, Jibril alayhi salam sturen met die eieren Waarom? En nu de vraag die wij kunnen stellen aan deze televisie: nemen wij de islam van in het begin of op het einde? Nemen wij de openbaring van in het begin of op het einde van de openbaring? Waarom zou Allah subhanahu wa taala, die hukum laten neerdalen? Zomaar? En zij ze zeggen, ja, het feit dat Hatib bij Badr was, yani dat is maar zomaar een zaak. Ik dacht Allah. De profeet sai hem zomaar onnodige dingen? Ja, niet de profeet sai hem heeft gezicht aan Mashihid Badran, heeft hij was hij niet bij Badran heeft hij dat zomaar gezegd voor de blauwen voor de lol. En niet de profeet sai zegt gewoon onnodige zaken. Terwijl wij weten dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de profeet sai dat hij zicht over de profeet sai hem, wa ma yanṭiqu 'anil hawa, in huwa illa waḥyun yuḥā, 'allamahu shadīdul quwwa. Hij spreekt niet uit zichzelf. Alles is een openbaring wat de profeet sallallahu sallam, zegt. Elke zaak van de profeet sallallahu is een openbaring. Subhanallah. Is dit niet dag en nacht verschil met wat wij vandaag zien? Is dit niet dag en nacht verschil met wat wij vandaag zien? Als de profeet sallallahu zegt, een moslim, een moslim, la yuslimuhu wa la wa een moslim is een broeder van een moslim. Hij overhandigt hem niet aan de kuffar. Hij vernedert hem niet. Hij is niet onrechtvaardig tegen hem de gelovigen in hun, in hun rahma, in hun zachtaardigheid en in, in, in hun alliantie met elkaar. Kijk, Jasadir, zij zijn als één lichaam. De profeet hem, noemde ons één lichaam, noemde ons één umma, buiten alle andere umma. Hoeveel hadith zijn er in de, in, de, in de authentieke overleveringen over de eenheid van de umma en over het verbod om de vijanden van Allah te nemen als alliantie? Weet jullie wat Imam ibn Taymiyyah heeft gezegd? Rahim, afhoun, ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Hij zei: Al wie dat een glas water. Een glas water geeft aan de vijand van Allah. Of beter gezegd, aan de vijand van de umma. En een kafir harbi. Een glas water. Een glas water betekent niet gaan uh, espioneren. Moslims gaan overhandigen aan de kuffar. Samenwerken tegen de, de moslims. Een glas water. Ja, en je komt Obama tegen, hij vraagt jou een glas water omdat hij gaat sterven van de honger. Oh, Uit, uh, van de dorst. En jij geeft hem een glas water. Het feit dat je hem een glas water geeft, ben jij de kever zoals hem. Dus als iemand van jullie Obama tegenkomt en hij vraagt jullie iets, laat hem stikken. <laughs> <laughs> en inshallah stikt hij. Ik drink die water zelf drink die water voor hem, of zegt <laughs> uh, ja, hij lachje. Subhanallah, Ibn al hem zegt een glas water. Hoe kan het dan zijn voor deze Mujerimeen, die zeggen, ga maar, subhanallah. Weet jullie wat Sheikh el heeft gezegd over deze zaak? Hij zei, ik begrijp niet. Ik begrijp niet dat iemand een iman in zijn hart heeft. En dat hij durft de ahkem van Allah verdraaien voor deze zaak, die het duidelijkste van het duidelijkste is. Onze dien, wat zijn de voorwaarden van onze, van onze dien? De voorwaarden van deze haqeeda. Is deze, is het fundament niet van onze dienst, het koffer bij Tawhut, het iman bij Allah? Is het wala en bara niet een fundament van ons geloof? Toeep, waar is het en bara als je gaat samenwerken met de vanden van Allah, subhanahu wa ta'ala, tegen de moslims? Waar is die wala en bara? Subhanallah, waar is die wele en het bara? Jij ja, zegt, ik heb het wele, rasool, mu'minin. En aan de andere kant ga je samenwerken met Aada, al kafirin tegen diezelfde geloof. -gap. Tegen Allah, in zijn boodschapper, in de gelovigen, ga jij deze mensen helpen en bijstaan. Subhanallah. En dan vragen wij, Hajib: Waar halen jullie deze zaak? Als Sheikh Mohammed bin Abdu'l-Wahhab duidelijk in zijn kitab het Tawhid heeft gezegd: Degene die de kofar bijstaat tegen de moslims, die zijn kafir omortad. Zonder enige twijfel. Hij Mohammed bin Abdu'l-Wahhab, Hajib. Ibn Taymiyyah heeft identiek dezelfde fatwa gedaan in Majmoo' al Dit is een duidelijke zaak. en ijma, het verdraaien van de hadith van Hatib, dit is dan weggelaten voor de Morjia. De Morjia die zeggen natuurlijk, het iman, qawlon wa en el amal is een bijkomende zaak. Woorden en geloof en de daden zijn een bijkomende zaak. Dat betekent, als je een datum die jou uit de islam doet reden, wij moeten eens kijken naar jouw intentie. En zij hebben er dan iets bij gezet. En ik was, een, ik was een boek aan het lezen van een of van, van de televisie die ze, uh, ze bestuderen in hun scholen. En zij hebben van nawachter de islam ze hebben er iets bij gedaan. Mudaharat al-Musrikeen al-Muslimin, die dienen hem. Zij hebben die dienen hem erbij gezet. Voor hun geloof. En yani je helpt de kofar voor hun dien. Tegen de moslims. Dit is een dubbele ritte als je het zo gaat bekijken, want als je de koffer, want een van de andere van een van de andere islam, Degene yu kafir il kafir, sahha fa huwa die de koffer, die twijfelt aan de koffer van een kafir, of die geen tekvier loopt op een kafir, of die de koffer van een kafir goed spreekt, is een kafir. Dus als jij zonder hun te helpen, jij moet hun zelfs niet bijstaan tegen de moslims. Het feit dat je hun ongeloof al aanvaardt, of goed spreekt, dat maakt jou wel keiver, sowieso. Zonder hen nog bij te staan. En met hun bijstaan maakt het nog erger. Dus zij hebben dus de twee bij elkaar gedaan. Terwijl zij alle twee apart zijn, niets met elkaar te maken. Het bijstaan van de koffer tegen de moslims is duidelijk een koffer. En daarom, zoals onze sheikh en de mojah de rahimahullah, rahmat en wasi'a en shaykh Hussama, rahimahullah en hij zijn heel duidelijk geworden. Degene die Amerika bijstaat Degene die Amerika bijstaat hij is een ongelovige geworden en dit is het duidelijkste, een van de duidelijkste ahkam in het boek van Allah en de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wa En iedereen kan deze uitspraak bekijken. Audio en video in het interview dat hij heeft gedaan met Abdelbarri Atwan in 1998. Een heel goed interview, mashallah. Zeker bekijken. Dus deze zaak is duidelijk, ik Laat jullie zeker niet ompraten. Laat jullie zeker niet ompraten. En laat zeker geen enkele televisie tel doen over deze zaak. Deze hadith is duidelijk. En deze hadith, degene die deze verdraait, wallahi dit is een monkar. Want zij beschuldigen Hatib, radiyallahu anhu, van zaken die hij nooit heeft gedaan. En zij proberen Hatib te vergelijken met, met, met, met de ergste van de ergste schepsels op aarde. Iemand gaat moslims, zoals die ene kafir, die ene Marokkaanse kafir, die bij het Belgische leger zat. En wij hebben hem ontmoeten toen hij juist terugkwam van Afghanistan. We spreken hem aan, wij geven hem een hujja Zegt zegt hem: ik ben gegaan, ik verdien 2000, ik weet niet hoeveel euro. Een kijver, een pure kijver. En deze man gaan ze vergelijken met Hatib, radiyallahu anhu. Een man die zelfs niet biedt. Allahu a'lam wat, wat hij deed daar. Waarschijnlijk was hij de Beyoncé in de legerkazerne van de Belgen daar. In het Belgische leger. En deze man gaan we vergelijken met Hatib. Ja, subhanallah. Waar gaat dit naartoe? Iemand werkt voor het ministerie van Defensie en hij vergelijkt zichzelf met Hatib. Hatib, al-Souwam, al-Qawwam, al-Mujahid. Degene die, ik weet niet hoeveel slagvelden met de provincie heeft gedaan, hij vergelijkt zichzelf met Hatib. Ja, Subhanallah al adeem. Al-Madkhali, die de fatawa doet om te gaan samenwerken met de kofar tegen de moslims, toen hij in Afghanistan was tijdens de Russische oorlog, ze gaven hem een granaat, het fiddel sheikh. Al Allah. Hij zei, lalalala, ik ben gekomen om jullie tawhid te leren. Die man durft zelfs geen granaat in zijn hand te pakken. Gaat hij spreken over uh, uh, bijstaan en niet bijstaan? Zwijg, speel met poppen thuis, met jouw dochter of zo, Maar laat islam, laat, spreek niet over islam. Spreek, spreek niet over sharia. Die televisie vandaag. Jij zegt tegen hem, kofar vallen bij jou thuis binnen. Wat ga je doen? Ik ga naar mijn sheikh belachen. <laughs> laat islam, spreek niet over islam. Nee, subhanallah. Deze zaak is duidelijk, inshallah. We gaan het hierbij houden omdat we moeten bieden, inshallah. En daarna zullen we, inshallah, nog een kleine kille met doen over een andere zaak. Maar deze zaak is duidelijk. Ik wil dat, inshallah, iedereen de tijd neemt om het boek te lezen van uh, Sheikh Hamoud en Sheikh Nasser al-Fahd. Een heel interessant boek. Heel veel uit te halen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ta ieder zijn Kafir murtad. Die de kuffar helpt tegen de moslims. En De hoofd van de kuffer Amerika. إلك كافر دي أمريكا باسته موغ الله سبحانه وتعاله من ديز الدنيا فرندره فور الأخرة موغ الله سبحانه وتعاله ظهرت في الليكتر متوين فرندههم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهدوا لا إله إلا أن نصفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله وعلى له وصحبه ومن والله وبعده er zijn een paar vragen inshallah. we gaan proberen te antwoorden in hoeverre het mogelijk is. Uh, ik ben geen mufti of een sheikh of een uh, specialist in de dawa zoals iemand zichzelf heeft genoemd. Uh, waarvan we geen namen gaan geen, uh, dus inshallah, Ik ga proberen te antwoorden in hoeverre mogelijk, is. Uh, iemand die belastingen betaalt, is hij ook een kuiver? Subhanallah, dat was het gespreksonderwerp gisteren op Erinneroen. En... Uh, dat was het gespreksonderwerp in een room. En, uh, en iemand die, uh, die ja niet, kunnen zeggen in televisie, die probeerde dat te linken met elkaar. Degene die belastingen betaalt, is eigenlijk iemand die betaalt voor het bestrijden van Allah en zijn boodschapper en de gelovigen. Dus dat is alliantie bieden aan de kofar. Dus jij bent dan een kever. Hij probeerde die, uh, die, uh, dat pad te bewandelen. Of zo probeerde hij dan uh, een andere broeder te weerleggen. En de broeder had iets over het hoofd ge ge gezien. Dat belastingen betalen niets te maken heeft met, uh, met alliantie bieden. Dat zijn twee verschillende, uh, twee verschillende zaken. Waarom? Omdat belastingen betalen, en het is onmogelijk. En gewoon, Allah, het is onmogelijk om geen belastingen te betalen. Je kan belastingen ontduiken. Je kan belastingen hier en daar ontduiken en proberen de, de, de, de grote belastingen te ontduiken. Bijvoorbeeld een beetje fraude hier en daar, zwart werken of zo. Dat kan. Wij lijken er is geen enkele zaak dat je betaalt in België of in Nederland of in eender welk ander Europees land waar geen belastingen op worden betaald een glas water gaan kopen een flesje water gaan kopen, daar betaal je belasting op al wie zegt van aché, ik ga nergens ik ga, ik ga niets kopen of niets maar waar gaat hij eten? Zijn eten daar zit ook belasting op. Zijn kleren en uh, als hij zegt je kleed mij niet uh, met de kledij van de kofaar uw uh, kamis er zijn, er zijn invoersrechten op betaald. Die, die kamis die moet toch komen van ergens: van Saudi-Arabië of Syrië of ik weet niet waar Egypte of zo. Wel, die container die is gekomen, daar is een belast, belasting op betaald. En daar zijn ook invoerrechten op betaald. Dus hoe dan ook, draait of keert, je zal altijd belastingen moeten betalen. Wat zijn belastingen? Die wij kennen van hier, voor alle duidelijkheid. Jizia Al is ook een soort belasting, een is ook een, een, een belasting. Uh, in, de, in de sharia als er een islamitische staat is kunnen wij ook een bepaalde belasting uh, op, een bepaalde opleggen op de handelaren van de kuffar die naar de islamitische staat komen om te handelen om onze wegen te gebruiken dan ik in de belastingen uh, bij met het begrip van deze tijd belastingen zijn rijkdommen die u op een onrechtvaardige manier worden ontnomen belastingen eigenlijk, is eigenlijk een diefstal. De regering, deze onrechtvaardige, taagote regering, zij steelt jouw rijkdom, en met die rijkdommen doen zij dan wat zij, normaal, wat zij, wat zij doen, oorlog, oorlog en wit maken, et cetera. Dus degene die de lijn probeert door te trekken, van belastingen betalen, is identiek hetzelfde als iemand die jouw auto steelt, en hij gaat een moord plegen met jouw auto. En dan komt de politie naar jou. Ze zeggen, jij bent degene die een fout is. Omdat, wie heeft jou gezegd om het toe te staan dat jouw auto gestolen wordt? En niet, onmogelijk. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat er met, jou, uh, met jouw rijkdom gebeurt. Nadat hij jou is ontnomen op een onrechtvoudige manier. Wallahi, wij zouden geen enkele euro belastingen willen betalen. Een cent willen wij niet betalen aan belastingen. Tuurlijk niet. Welke persoon op aarde wil belastingen betalen? En als er een mogelijkheid is om, om, een beetje te, hm, om een beetje rijker te worden, wij zijn niet ook kral <lacht> Waarom? Omdat ja, dat is jouw volste richting, dat is jouw rijkdom. Je gaat niet, je gaat niet jouw rijkdom laten, laten ontnomen worden op een onrechtvaardige manier. Ik spreek natuurlijk over degene die, van, die, die echt wel, hij kan er niets aan doen er zijn heel veel mensen die openhartig gewoon zomaar belastingen betalen en die zijn er nog blij om open. وَلَا حَوْلَ وَلَا قْوَوْتَيْ Is dat, we allahu zo hebben we het begrepen, is dat belastingen, zijn rijkdommen die onrechtvaardig zijn. Gisteren zei die Tel wel dan moet je naar een land gaan waar islam niet bestrijd wordt. Ik zei, waar is dat land? Is er een land op aarde die islam niet bestrijdt? Allah bestaat niet. Alle landen op aarde bestrijden islam. Zonder enige twijfel. Als de landen niet bij de Verenigde Naties zouden zijn, en er zijn enkele landen op aarde die niet uh, bij de Verenigde Naties zijn aangesloten, waaronder Noord-Korea. Gaan we allemaal hijra doen naar Noord-Korea? Hoe noemt hij Kim Jong-un, in of zoiets? Die psychopaat. Het meest geïsoleerde land op aarde? Ja. Het meest geïsoleerde land op aarde heeft, heeft, heeft geen verdrag getekend met de Verenigde Naties. Olijke, hij is een topcommunist. Hij is radicaal tegen geloven. Hij haat zelfs boeddhisten en hij roept boeddhisten uit. Laat staan een moslim. Dus degene die zegt: Ja, laten we dan naar een land gaan die islam niet bestrijdt en dan kun je wel belasting betalen. Deze, zo is misschien, ja nee. Laten we, hem het, laten we hem het voordeel van twijfel geven en denken dat hij een is. Dat hij mentaal gestoord is of dat hij onwetend is. Want het kan niet anders. En die, laten we naar een land gaan die de islam niet bestrijdt om onze rijkdommen te, te laten stelen. Want de basis is dat hij die, die belasting niet, bepaal, niet moet betalen aan die kofar. Belasting in de sharia betekent de prijs die je betaalt voor iets. En die dus, en die, de broeder koopt van mij dit blad. De prijs die hij betaalt voor dit blad, dit is belasting in islam. Dus gewoon de prijs van het, onder, van het voorwerp. En dit is, wat, dit, is, dit is hoe wij de zaken bekijken. Heeft helemaal niets te maken. Ja, geen iemand die gaat werken voor het leger. Of voor de politie. Iedere morgen kleedt hij zich aan. Zijn vrouw strijkt zijn broek in zijn uniform van de politie, allah Hij stoft zijn hoed af van de politie. Hij... ...maakt zijn wapen proper en hij vertrekt om moslims te arresteren. Wat heeft dit te maken met iemand die volledig niet weet wat er gaande is... ...of die volledig niet akkoord is met het feit dat zijn rijkdom wordt gebruikt voor deze zaken? Helemaal, dat is een echt verschil. Hij heeft helemaal er is geen enkele gelijkenis in, het verhaal, in deze zaak. Dus hij heeft niets te maken met ikra... Of wil zeggen, of ik weet niet wel of intenties. helemaal niets met te maken voor het geval dat iemand dat zou proberen beweren. En natuurlijk is diegene die belastingen betaalt geen kijver. En nee, laten we. We zijn geen, uh, geen extreme tekfiris zoals die twee psychopaten die zijn gekomen van Frankrijk. Als je door een rood licht rij... als je stopt voor het rood licht ben je kijver. <lacht> Als je, als je een programma downloadt op internet en je klikt op accept dan heb je de voorwaarden aanvaard die door de koffer zijn, zijn gemaakt en dan doe je eigenlijk uh, geen uh, kofferbed tarot en ben jij een keiver. Wow, wel een beetje ver. Ik snap niet hoe ze hier zijn beland, eerlijk gezegd, want uh, als, je niet mag stoppen, als je niet mag stoppen voor een groot licht... Hoe zijn die van Frankrijk tot hier gelang? Ik heb geen trein. trein, dan betaal je de trein en dan betaal je dus voor de kofaren. Uh, ben je kevin. Die nooit op een trein. Is een soldaat in het Marokkaanse leger ook een kevin? Een ik wil nog naar Marokko gaan, en wanneer. <laughs> Kijk, iedereen weet dat de regering van Marokko een regering, een regering is. En dat de haakim van Marokko een kafir is. Dat is een aardige zaak. En alhamdulillah yani, verbergt dat niet kofferbawaah. Een duidelijke zaak, alhamdulillah. Uh, de Tahoot is een keifer. Degene die hem beschermt, is een keifer. Degene die hem verdedigt, is een keifer. Degene die zijn koffer goed praat, is een keifer. Dat is een algemene zaak. De algemene stelregel is dat een Tahoot, al wie dat Tahoot verdedigt, is een keifer zoals hem. Dat is de algemene stelregel. Okay? Oké? Sheikh uh, Abdelkader ben Abdelaziz heeft een boek geschreven over deze kwestie. Hij sprak over de regering in de Arabische wereld. Hij zegt, er is geen enkele twijfel van de koffer, van de, van de, van de regeringen en hun legers. Want waarom? Wie, wie houdt de troon van Mohammed uh, tot stand? Als hij geen leger zou hebben, zou er sprake zijn van een troon? Tuurlijk. En hij leeft voor hun en zij leven voor hem. Zijn politie, zijn leger. En Allah subhanahu wa ta'ala wanneer hij spreekt in de Koran. En niet alleen maar over de onrechtvaardige leiders, maar ook over de, de juiste leiders. Wanneer Allah subhanahu wa zegt over, uh, over uh, Haman. Inna Haman, inna Fir'aun wa Haman, wajunoodahuma. Fir'aun en Haman en hun legers. Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen onderscheid gemaakt tussen Fir'aun en zijn leger. Alle twee, kan u Ze waren verkeerd. En wanneer de, de brief werd geschreven door Belkis, of wanneer Belkis heeft gesproken over Suleyman, wat heeft zij gezegd? Suleyman, wat je moet doen? Suleyman in zijn leger. Zij sprak over Suleyman en in zijn leger. Een rechtvaardige leider, hij kan zijn rechtvaardigheid behouden en zijn rechtvaardigheid verspreiden, doordat hij een macht heeft die hem helpt in rechtvaardigheid. Een onrechtvaardige leider. Hij heeft een leger. Die hem helpt. In onrechtvaardigheid. In onrechtvaardigheid. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'awanu al-al-birri wa taqwa. Wala ta'awanu al al wa Help mekaar in godsvrees. En in het goede. En niet in transgressie. En in onderdrukking. En zondes. Walaakin. Er is een walaakin, ikwan. Dat betekent niet. Dat wanneer je op straat rondloopt, voor degene, niet dat iemand dat zou doen in eerste instantie in Marokko rondlopen en tegen een politieagent in zijn gezicht keifer zeggen. Niet dat iemand dat zou doen, wallahu alam. Wat in voor het geval, als je bijvoorbeeld iemand die het verkeer regelt in Marokko, of iemand die uh, de telefoon oppakt in het politiekantoor, en die we moeten kijken naar de, de, de regel, is dat de goed en zijn leger zijn. Dit is de stelregel. Wanneer wij naar een individu gaan, daar moeten we tafsir doen, daar moeten we ikamit al-Hujja doen, en daar moeten we dan gaan kijken. En de mujahideen, zij zeggen ook, de mujahideen, nasarahumullah, zij zeggen ook altijd tegen het leger: ga gewoon uit de weg. Wij hebben een probleem met, met de leiders. Wij hebben een probleem met Amerika. Ga gewoon uit de weg. Laat ons gerust, kom niet in onze weg. Zij willen niet in confrontatie gaan met hun. Ga gewoon het weg en wij regelen het probleem. Als je naar Saudi-Arabië gaan, of voor de broeders die naar Saudi-Arabië zijn, gaan, ik gebruik niet graag die, die naam, Bilad al-Kharameen. Uh, de Amerikaanse ambassade, wallahi die is beter bewaakt dan, de, dan, dan het paleis van de koning. Door wie is die bewaakt? Door het leger van Saudi-Arabië. Wie bewaakt hun? Zij zijn diegenen die hen bewaken. En dan komt een mujahid die een pikante pizza wil leveren. Een heel pikante pizza wil leveren. Bij de ambassade. En die leger houdt hem tegen. Het is toch logisch dan dat hij zegt van ja... laat hun allemaal maar genieten van de pizza. kan <tie> ja, en Allah. Jij niet. Dat is een duidelijke zaak. Want zij houden hem tegen van zijn werk. Tuurlijk. De pizza moet geleverd worden. dat is de realiteit. Maar... gewoon, Zoals ik heb gezegd, de hukm al-aam is dat naam. De legers van de Tawaii en Kufa, Al-Qaddafi is nu een massamoord aan toen in Libië. Met een leger. Al-Qaddafi is niet met Seyfo de islam een oorlog aan het voeren. Met zijn zoon, en Seyful Islam is te mooi voor hem, laten we zeggen Seyful Koffer. Uh, hij is niet met zijn zonen, met zijn vier zonen een oorlog aan het voeren. Ali Abdullah Salih. En is hij helemaal alleen een oorlog aan het voeren? Die, die, die kuiver van Syrië. Yani en die, al die mensen die sterven dagelijks in Syrië. Wie is degene die hun vermoord? Is dat niet het leger van Bashar al-Assad? Hij is degene die geeft de commando's en zij voeren uit. En de Marokkaanse, de vraag was over de Marokkaanse gevangenissen, over de Marokkaanse legers af, en die gevangenen in de gevangenis en wanneer er problemen zijn, wie is degene die de koning komen beschermen en verdedigen en de moslims komen aanvallen? Het zijn zij. Daarom wanneer zij. Bila, ik een vraag. Kan iemand zeggen, ik ga. Alcohol, ik ga alcohol drinken, ik ga zinnen doen, omdat ik arm ben, omdat ik geld nodig heb. Mijn baas vraagt van mij om dagelijks een fles vodka te drinken. Ja, ik heb geen geld, ik heb kinderen, wat moet ik doen? Daarom ik drink die fles vodka. Ik kan dat? Is er iemand op aarde die dit zou aanvaarden? Hoe kan iemand dan aanvaarden om een loon te krijgen? Wallah, het leger in de Arabische landen, Wallah, ze krijgen niets. De armste mensen in het land zijn de soldaten. Zij hebben niets. En hun excuus als we hun de vraag gaan stellen. geef mij. Ik heb kinderen. Ik moet, ik, ik moet werken voor mijn kinderen. Tayyip, ga dan een fles alcohol drinken voor je baas en zeg tegen mij dat dat jouw werk is. Een moslim gaan doden. Een moslim gaan bestrijden. In de hitte van de strijd tegen Gaza. Wie was degene die Rafah heeft afgesloten? Was dat Husni Mubarak die er stond? Als een lachende koe, als die, want dat was zijn bijna een koe, een lachende koe was hij daar aan de grens van Rafa zeggen, nee, jullie mogen de Palestijn helpen. Zijn leger stond daar. Die Tantawi die nu op tv komt en hij zegt de Keda, de Tora. Die Tantawi, hij stond daar met zijn leger. En dus waarom het onderscheid maken. En ik verschiet er van Sarah. Dat is een schande hoe dat wij het Tunesische volk zien dat zij het leger omhelzen en dat, zij Tunesische volk, dat wij het Egyptische volk zien hoe zij het leger omhelzen en kussen en zeggen MashaAllah onze helden en zelfs Sheikh waaronder bijvoorbeeld Mohammed Hassan die kwam op tv en een jaar geleden was hetzelfde leger jou aan het afslachten nu kom je hen goed spreken deze Tawagid ze zij zijn jaren aan de macht jaren van onderdrukking al-quattel, onderdrukking, verkrachting en moorden op moslims. Waarom denken jullie? Het is hun leger dat hij heeft gedaan. Mohammed de Marokko. De vraag was over Marokko. Heeft Mohammed de eerlijk? Kom aan, mannen. Laten we eerlijk zijn. Ziet Mohammed de er echt uit als een man die gaat vechten en gaat strijden? Kom aan, eerlijk. Yani die man waarschijnlijk, hij geeft jou een klits en hij dient dan zijn nagel. Pas op, hij gaat die breken. <laughs> die man gaat een oorlog voeren en gaat een land leiden. Ja, kom aan, echt gewoon zijn leger die hadden in een van de meest gekende in marokko ben Hashim, een naadu Allah nummer 1 ben Hashim. hij wacht tot ramadan om de moslims om de moslims te, te martelen in de gevangenissen adou Allah en naadu Allah nummer 1 dan moet ik komen moet ik zeggen ja ik heb een probleem met de leider maar hij misschien ja yani, hij werkt maar hij krijgt maar een maandloon nee, die leger officieren de legers, la hawla wala la billah. En wij zeggen natuurlijk voor iedere broeder die familie heeft in Marokko, die iets te maken heeft met de regering, al-bara'a. Zij moeten zich distancieren van die ta'wout. En niet denken aan de maslacha. Want wallah, onze vernietiging is zwijgen voor de haq En mogen Allah de ogen van onze umma laten openen? Wat is de straf van een verrader in een islamitische staat? Ach, ik moet 18 november voorkomen voor zulke uitspraken, Kun je daar geen rekening mee houden. Maar inshallah voor deze, voor deze vraag ga ik inshallah passen. Maar ga ik inshallah doorverwijzen naar een inshallah sheikh. De mufti van België. Ik heb zijn nummer, ik zal die straks inshallah geven. Sheikh uh, Tushgani, Tahir Tushgani, En de raad van de, van de imams, de, de hoofd van de raad van imams in Brussel. Mohammed Tujghani. Uh, zij hebben inshallah die positie, zij worden betaald voor fatwa te geven. En voor zulke verdicten uit te spreken. En zij zijn gekwalificeerd, want zij, ze hebben heel veel kennis. Dus inshallah, zei ik, zou je de telefoon, nummer geven, en kan je bellen, en kan je hem vragen wat de hukm is van een mortad in islam. Ik ben er praktisch zeker van, Allahu met de beperkte kennis die ik heb. Oyalikin, ik heb al eens een hadith gelezen van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En ik citeer de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hij zei, هذا هو حديث عن صلى الله عليه وسلم والله أعلم يعني كيف نتفل كنس إخواني اللي ويت دات ولكن هذا هو حديث عن صلى الله عليه وسلم من بدل الذين هو فقتلوه تجينا دي ديزان كلوه فرندر دوتهم نطولك كيك بندر براكتي سيكر فندر البرفت ساسم بدول دين الإسلاميات دي سيستات مثل خليفة مثل شريعة ولكن الشيخ طاهر يعني الشيخ محمد هذا tenzij hij zijn nummer gaat veranderen. Walla waarin is het werken voor een kerver ook een wala? wanneer Allah ﷻ laat het duiden de Joden en van en Allah vrienden vertrouwenspersonen, geallieerden, al wat heeft met deze zaken. Maar, zoals onze sheikh Suleyman bin Nasr al-Uluan Fakallahu Asr heeft gezegd Hij zei het werken voor een kafir Dit hoort niet tot Al-Wala voor een kafir Maar dit hoort ook niet voor een moslim Dit is de nasiha van de sheikh Waarom? Omdat in het, wanneer je gaat werken voor een kafir Er een soort vernedering is Voor de moslim En hij sprak natuurlijk Want de broeder die de vraag heeft gesteld De broeder die de vraag heeft, <coughs> heeft gesteld Was in Engeland hij zei, sheikh, ik leef hier in Engeland en als ik ga werken voor een kafir is het toegestaan. Hij zei, het werken voor een kafir, op zichzelf kunnen wij niet zeggen dat dat een koffer is of een van de kabaïr is, helemaal niet. Welke, het is niet aangeraden voor een moslim om te gaan werken voor een kafir. Waarom? Er is iets van een vernedering wanneer je gaat werken voor een kafir. Mohammed, kom, neem dit, doe dit. Het feit dat hij jou commandeert, hij is een kafir, wie is hij om jou te commanderen? Jij bent een moslim. Jouw edele, nobele hoofd buigt voor Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw nobele handen doen wodo doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dan komt die kever, die nejjis, waar Allah subhanahu wa ta'ala overzicht in na mel mushrikone najjes, Dan komt die man jou commandeer. Daarom is het niet aangeraad om te gaan werken voor een kever. عندو بروفيت <تصفيق> صلى الله عليه وسلم هي في زيك تعلموا أولادكم التجارة ولا تعلموهم ولا تعلمهم الإجارة لير يونيكي لير يونيكيندل هاند هاندل لير يونيكيندر هاندله ونليره يُنِيتُ أَنْتَفَعَ يَأْنِي اَنْمَانْتَلْنَ كَرِيْعَ تَعْلَمُ أَنَّ مُسْلِمٌ مُتَبِّرَاتٌ سَانِيَ أَنْتَفَعَ يا أخي كل صلاة الجمعة أقوم بيت السلام عليكم إكرس صلاة الجمعة أبتدى، إيك بنسو في المزلف، إيك يود بيت، إيك يود فندا Geet het is vandaag wil ik bijvoorbeeld met mijn vrouw gaan wandelen of met mijn vrouw, ik weet niet wat, of ik wil een Koran gaan bestuderen of ik weet wat. niet, maar Assalamu alaikum. Er is niet jij, baas, mag ik, Walter, die negis van Walter, moet je hem een aanvraag doen, mag ik, krijg ik vakantie, dan komt hij zegt ja, oké, kijk, ik ga jou een plezier doen, je mag tien dagen, dagen thuis blijven. En wanneer je drie dagen thuis bent, beeldt hij jou. Ja, er is iemand teruggevallen, je moet terugkomen. En dan kom jij dan vernederd en kom je terug. Je moet gaan werken. En dit is de realiteit. Heel veel broeders hebben dat meegemaakt. En de broeder die werkt bij Volvo, die kan dat bevestigen. Hij vertelt ons een verhaal van een, een man die met hem samenwerkt. En die man die wordt vernederd, beledigd door kofar. Zij spotten met hem, met zijn geloof, met zijn echtgenoten. En hij zit daar te werken. Dat heb je van, voor kofar werken. Komt ervan. Als je gaat werken voor een kever, zorg dan voor één ding. Jouw islam moet de allerhoogste zijn. Laat jouw islam niet breken. Al lillahi munafiqin ya'lamun. De trots is voor Allah en zijn boodschap en de gelovigen. Maar de, maar de hypocrieten realiseren zich dit niet of weten dit niet. El islam is altijd de allerhoogste. Als je gaat werken, ik moet bidden. Ik heb een baard. Ik ben een moslim. Ik ga Jumua bidden. Dan maar pas kunnen we spreken over eventueel... gaan werken voor een keiver. je natuurlijk, zoals ik heb gezegd, het beste is om zelfstandig te zijn... en moeten onafhankelijk zijn van iedere keiver. Hoe kan je... Je wacht op die maandloon, op het einde van de maand... voor die keiver om jou te geven. Daarom uitkering krijgen. Uitkering is niet haram. Niemand heeft gezegd, ja, niemand heeft gezegd dat een uitkering haram is. Welke... een uitkering op zichzelf... Ja, niet dat, dan heb je beperkte mogelijkheden... Je hebt beperkte mogelijkheden. Als je handel drijft, dan is het gemakkelijk. Je bent handelaar, je hebt alhamdulillah geld, je kan zelf doen. Allahu a'lam, morgen zeggen de Ikwaan, die zeggen tegen ons: We hebben imam Islamia. Bismillah. En ik kan je direct vertrekken zonder enig probleem. Dan ben je vrij in bewegingen. En ook sadakaat, et cetera. Wallahu natuurlijk, zoals ik heb gezegd: Ik ben geen allama. Welke dit is wat Sheikh Suleiman bin Nasr al-Ulwan heeft gezegd al wie dat insha'Allah de lezing wil beluisteren van Sheikh Lulwijn dit is zijn laatste lezing die hij heeft gedaan voor hij werd gearresteerd insha'Allah die kunnen jullie beluisteren ik heb die hier insha'Allah voor degenen die die willen beluisteren hoe zit het met de rebellen in Libië die samen met de NAVO de kofar, werken tegen Qaddafi dan bedoelt de broeder Elke kijk de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd toen een jood onderweg was om met hem te gaan strijden hij zei Benjamin niet moslim geworden hij zei, ja Mohammed, maar ik wil jou helpen tegen de Quraysh. Wat zei de profeet, sallam? Ik zoek nooit bijstand van een mushrik. En de profeet, sallam, zei Niet in het verleden, niet nu, niet in de toekomst. Ik zoek geen bijstand bij de kuffar. Is dit duidelijk of niet duidelijk? Ik denk dat deze hadith duidelijk is. Dan gaan we naar bijvoorbeeld de sheikh van deze tijd kijken wat zij te vertellen hebben. Een sheikh Ibn Abbas heeft in 1987 een fatwa gedaan. Rahimahullah. Hij zei, toen de Muslimin van Syrië naar hem zijn gegaan, zij zeiden, ja Sheikh. Wij hebben een probleem met Saddam, de Ba'ti, de kafir, in die tijd dan. Rahimahullah. Zij zeggen, mogen wij, sheikh de de Syrische regering gebruiken tegen Saddam. Mogen wij de Syrische regering gebruiken tegen Saddam? Wat was de fatwa van Sheikh Ibn Abbas Degene die de fatwa wil, die is er beschikbaar alhamdulillah. De fatwa is: "La yajuz. Het is niet toegestaan om met een kafir samen te werken tegen een kafir. Agib. Natuurlijk, de fatwa is van 1991 toen de kafir toevallig Amerika was. Dan mag je wel samenwerken met Amerika <laughs> tegen de kafir. Agib. Allah misschien was er een ei verstopt die wij niet hadden gezien. Of een hadith of zo so, die, die Bukhari over, over het hoofd had gezien. Ik denk dat iedereen weet de politieke, de politieke uh, kwesties. Wij we weten goed genoeg dat er heel wat meer achter zit. Maar het is duidelijk. En die hukum is duidelijk. Het is niet toegestaan voor een kafir, het is niet toegestaan voor een moslim. Om, een, ...om bijstand te vragen van een kafir tegen een kafir. Imam Ahmed, rahimahullah, heeft een, gedaan over deze zaak. Heeft een uitspraak gedaan over deze zaak. En die, en die, en die, uh, en die uitspraak probeerde televisie te verdraaien. Wat zei Imam Ahmed? Hij zei, naam, je, je mag bijstand uh, vragen van een kafir. Wat is de rol van een kafir? Imam Ahmed zei, wanneer de doula er is... ...en wij zijn sterker dan hun. Dan mogen wij een kever gebruiken om bijvoorbeeld brandhout te gaan halen van de bergen naar ons te brengen om ons warm te maken. Dat is de bijstand die de kever eventueel mag bieden. MashaAllah. Jij niet, yani, jij ya, zegt ja, Obama, kom, poets onze laarzen, want wij gaan morgen op een jihad. Eventueel. Jij niet. Yani. Waarom? Yani, we gaan onze moslimbroeders dat sparen. Al zou ik met alle plezier de laarzen van de mujahideen proper maken. Wallah, met alle plezier zou ik die tonen. Welke... Ja nee, een kever voor zulke zaken gebruiken. Nou. Welke zoals nu de realiteit van vandaag... Een heel leger van kofar optrommelen. Wie is de verliezer in het verhaal? In Libië. Laten we gaan kijken... Laten we gaan kijken naar bijvoorbeeld Libië. De realiteit van Libië. Wat de vraag ging over Libië. Wie is de verliezer in het verhaal? De moslims worden dagelijks afgeslacht door deze kofar En zij zeggen... Uh, ja, dit was een verkeerde doelwit. Het is het leger van Gaddafi van die zichzelf vermomt als de rebellen. Uh, zij hadden het voertuig van de rebellen. Gaddafi uh, uh, had uh, soldaten verstopt in een, uh, in een woonwijk van burger, in een burgerwijk. Bla, bla, bla. Dagelijks doden zij moslims onder, onder het pretext van collateral damage. Dat is de prijs die je moet betalen. Jullie willen toch bevrijd worden van Gaddafi? Hier is Gaddafi En zij slecht ons. En waarom is de NAVO gegaan? Ik woon, subhanallah, kijk naar de realiteit. Zij denken, oh Allah, zij denken dat wij een, een umma zijn van ezels of zo. So, zij denken echt dat onze umma idioten zijn of sukkels zijn. Al Gaddafi de revolutie, wanneer is die begonnen? 17 maart, als ik het goed voor heb. Nou, 17 maart. Nee, nou, 17 maart ongeveer. Een week later stond de NAVO met mijn met vliegdekschepen en F-16 voor de deur van Gaddafi. Van, van Syrië. Hoe lang is Bashar al-Assad al de moslims aan het afslachten? Het ergste dat er werd gezegd door de Amerikanen. Um, yes, we condemn, we condemn this violence against civilians. And we call upon the Syrian government to uh, open a dialogue with her citizens. Subhanallah. Subhanallah. Agib, omdat hij een zoals jullie is En omdat jullie belangen hebben Omdat jullie weten dat Syrië de poort is van Irak En omdat de helal, de helal is geopend Voor jullie in Irak Is deze persoon een strategische vriend Waarom? Omdat Bashar al-Assad Een vlaam scherp zwaard is op de moslims Agib, Gaddafi, Libië Is ook een heel interessant punt Want in Libië is stinkend rijk En ze hebben en Gaddafi We weten allemaal wie Gaddafi is Die man is raar hij is hun bondgenoot, maar tegelijkertijd ja, verraadt hij hun dagelijks. En daarom hebben ze een heel groot probleem met Qaddafi. En iedereen weet dat Qaddafi bijvoorbeeld een maand voor de, inv de invasie van Libië, een maand ervoor, was hij samengekomen. Ik geef me, Ik geef me, stuur de broeder, inshallah, een mooie jihadi en een shihadansbeeld uh, bij <laughs> uh, een maand ervoor was er een top in, in Afrika, een hele grote bijeenkomst, bijeenkomst waar al Qaddafi expliciet heeft gezegd, wij moeten ons distancieren van de dollar. En als de Amerikanen of de Europeanen olie willen kopen bij ons, moeten zij met de gouden dinar betalen. En wij moeten ons, wij moeten ons bevrijden van de dollar. En dit is een van de belangrijkste zaken, de belangrijkste elementen in deze oorlog. Is dat hij zijn rug wil keren aan de dollar. En niemand keert zijn rug aan de dollar Zonder, zonder een prijs te betalen. We weten, we hebben het onder Halakha gedaan. El-Islam of el-Islam. Je kan niet tegen Obama zomaar zeggen: ik kies voor een ander geloof. Dit is een ridda. Obama straft jou. Obama straft jou van zijn geloof. Naam. Zoals dat de profeet S.A.S. heeft gezegd: men bett de ladine Obama zegt hetzelfde. Al wie zijn rug keert aan Amerika. Of probeert zijn eigen wil op te dringen op Amerika. Die moet, die moet ervoor betalen. En dit is waarom zij, waarom zij in, in Libië zijn. Wie is el Gilani de, de leider van de oppositie in, in Libië? Subhanallah, is dat, niet, is dat niet ongelooflijk. De minister van Justitie, Van Gaddafi die, die duizenden mensen in de gevangenis heeft gestoken en door dood heeft veroordeeld. Die man is de beste bondgenoot van het Westen geworden. We zien hem met Sarkozy, we zien hem met Berlusconi, we zien hem plotseling met Hillary Clinton. Subhanallah, is het regime van Gaddafi niet het ergste van het ergste? alhamdulillah, ik kan jullie goed nieuws geven, alhamdulillah. De generaal, de minister van Defensie van Gaddafi, die over was gelopen naar de rebellen, die is gisteren alhamdulillah gedood in Libië. Alhamdulillah. Hij probeerde al Gaddafi te verraden en ook het Libische volk te verraden. Alhamdulillah, al Gaddafi heeft iemand op hem afgestuurd en ze hebben hem gedood. Alhamdulillah. Naam. De minister van Defensie van Gaddafi, hij was overgelopen naar de rebellen. En hij was zogezegd gezicht de interim regering van Benghazi. En die werd gisteren gedood, alhamdulillah. Die vuile verrader, die verrader van de omma, die is gisteren gedood. Dan zou iemand tegen mij kunnen zeggen: Ja, wat moeten de Libiërs dan doen? Zichzelf laten doden? Subhanallah al-Adim. Wat zouden de Libiërs moeten doen? Open gewoon de grenzen en de moslims zullen komen. Zijn er geen moslims? We zijn met een miljard en half. Als wij allemaal een klein kiezeltje in ons hand nemen... ...met een miljard en half... ...gewaar gaat dan gedefd zijn. We begraven hem. Levend. En dit geldt voor alle landen. Niet alleen maar voor Libië. Daarom, alhamdulillah, we hebben geen koffer nodig. Zij hebben ons nodig. Wallahi, zij hebben ons nodig. Zij hebben onze aardolie nodig. Wallahi, adem, zij hebben onze rijkdommen nodig. Wij hebben hun niet nodig. Zij mogen naar de hel. En wie is Amerika... Wie, zijn, wie is de, na, de NAVO? Wij hebben tien keer krachtiger. Wij hebben Allah subhanahu wa ta'ala met ons. En als de intentie zuiver is, dan heeft Allah wa ons de overwinning beloofd. En wij hebben het op, ons, op onszelf verplicht uh, om de gelovigen de overwinning te geven. In وَكَانَ hoe je يَنْصُرْكُمْ وَيُتَبِّتْ أَقْدَمَكُمْ als jullie Allah subhanahu wa ta'ala de overwinning geven, zal Allah subhanahu wa ta'ala jullie de overwinning geven en hij zal jullie standvastig maken. De Libiërs hebben Amerika niet nodig. De Jemenieten en de Syriërs hebben Amerika niet nodig. Ze hebben Allah subhanahu wa ta'ala nodig. En dan komt de overwinning. En daarom is het natuurlijk niet toegestaan om de koffer te gebruiken zoals de profeet sallallahu wa wasallam heeft gezegd. En de zelfs al-Albani, rahimahullah, hij, was een heel maas, hij is buitengegooid in Saudi-Arabië ter informatie voor deze zaak. Hij heeft een vetwa gedaan tegen de Saoedische geleerden. En natuurlijk omdat hij geen Saoedier was, hebben ze hem buiten gegooid voor deze kwestie. En omdat hij zei, ik snap niet hoe de Mashaïch daar nog kunnen twijfelen aan deze zaak, terwijl de hadith duidelijk zegt, en lan as ta'ina bi Wallahu a'lam. Wanneer is jihad verplicht? Ech, jihad en nefs is altijd verplicht, ach. <laughs> Maar ik denk niet dat de vraag over jihad hun jihad is altijd verplicht, achi, van op het moment. Uh, de Qaida de is gekend uh, van op het moment dat een vijand een land bestormt van de moslims. Of de ka'ul is eigenlijk: h'tull, min al, al for al Jihad ala Muslim Als een handpalm aarde van de moslims wordt, uh, wordt bezet, is de jihad een verplichting geworden voor iedere moslim en moslima. Dus natuurlijk is de jihad een verplichting in deze tijd. En zoals Sheikh Abdullah Azam Az heeft gezegd, in zijn tijd, in de jaren 80, al-jihad fardu'ayn is een individuele verplichting voor iedere moslim. Dus naam, ik roep op tot jihad visabilillah. Takbir, Allahu Akbar! Welakin, welakin, natuurlijk ik zeg niet gaan kalasnikov nemen en ga hier klakkeloos mensen doodschieten. <laughs> Helemaal niet. De profeet, sallallahu alaihi sallallahu sallam, heeft gezegd, Jahidul uw bi amwalikum wa en wa al sinatikum. Bestrijd de Mushrikiin met jullie rijkdom, met jullie zielen, met jullie tongen. En wij geloven in Jihadul Kalima. Wij zijn hier in Europa als minderheid, als zwakke minderheid. En natuurlijk, wij kunnen niet vandaag dat we doen bij onze buur. Hey Walter, ik roep jou op tot Islam, jullie hebben ons die moorden. En de dag daarna blaas ik zijn huis op. Aadudullah Kafer. Zo werkt het niet. Ofwel ben je Mujahid, ofwel. Er is een groot verschil. Om te zeggen er is geen jihad, ik snap niet dat de televisie twijfelt aan deze zaak en de televisie zegt dat er geen jihad is dat hij van vandaag Terwijl de profeet duidelijk heeft gezegd, el jihad zal blijven tot de tijd is oordeeld. Dus naam er is een jihad. Maar, zoals ik zei, jihadul kalima, we zeggen de waarheid in de aangezicht van de Tawareet. En we proberen de eer van onze ummah te verdedigen, de eer van de profeet sallallahu alaihi wasallam te verdedigen. En als dat geen jihad is, wat is dan jihad? Buiten jihadul nefs, dat altijd moet. Tuurlijk moeten wij deze kofar bestrijden. En bestrijd hun zoals zij ons bestrijden. Zij bestrijden hen met hun media, dan bestrijden wij hen met de media. Zij bestrijden, hun, zij bestrijden ons met hun ideologieën, dan bestrijden wij hen met onze ideologieën. Kijk wat zij doen met onze kinderen. Kijk wat zij doen als reclame. Kijk, zij doen alles om onze omme te breken. Imam Anwar al-Awlaqi heeft een prachtige lezing erover gegeven. The battle of hearts and minds. Het slagveld van harten en gedachten. Wel, naam. Er is een slagveld van harten en gedachten. En wij bestrijden hun met ons harten en ons gedachten. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal eh, daartoe toestaan. En ons de overwinning geven over deze koffaar. Heb ik... Heb ik voorrang op een kefir bij autorijden? <lacht> ja, geen ja, merebes heb ik. Ik had toen ik 16 jaar was, dus ja, dat is lang geleden. Maar dan heb ik voorrang op een kefir. En kijk, in een islamitische staat. En als er ehledim, als er zijn, als Kofadjizia betalen, dan zijn er inderdaad privileges voor moslims. Dan is er bijvoorbeeld een baan met drie rijvakken... Twee voor moslims, één voor kuffar. Ja. Naam. Zo is het. Een kafir moet rechtstaan. staan. al de voorwaarden van Omar radiallahu anhu, voor Ahlul Kitab van Hishem van Syrië, een van de voorwaarden, een van de 29 voorwaarden was, een kafir moet opstaan voor een moslim als hij wil zitten. Tuurlijk. die Alhoewel ze heel veel kuffar die dan had ik hem meteen worden Ik heb geen Tuurlijk. Tuurlijk. Een moslim die is. Uh, en een moslim, alhamdulillah. Zoals ik zei, een moslim aanbiedt Allah. Kijk het verschil, subhanallah. Eén persoon aanbiedt Allah, subhanahu wa ta'ala. En hij biedt en hij vast en hij betaalt zekerheid en hij doet hajj En hij doet alles wat zijn Heer van hem verwacht. Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft ons geschapen. En gaf ons alle geschenken van het leven. En wij, wat doen wij terug? Wij aanbieden Allah, subhanahu wa ta'ala, zoals hij van ons heeft verwacht. De andere kant... Iemand die gelooft dat zijn grootvader een aap was. Iemand die gelooft dat hij toevallig hier is. Iemand die gelooft dat er niks is. Na de dood, hij gaat dood, salam alaykum. Hij wordt gecremeerd en hij wordt gegooid in de zee en daar stopt het bij. Is er geen groot verschil. En dan komen, dan komen de gematigde moslims, waar ik zeker niet bij hoor. Uh, die zeggen, uh, nee respect voor de andere mensen. Ja, gewoon respect, welk respect? Respecteer iemand die van zichzelf denkt dat hij een aap was. Ja, respecteer hem. <laughs> Laat hem zichzelf respecteren om te beginnen dan, maar pas kan ik respect geven. De Arabieren is een heel goed, een heel goed uh, spreekwoord. Ik taar hem, dan? Geef respect en je wordt gerespecteerd. Ja, je respecteert jezelf en je denkt van jezelf dat je een aap bent en dan verwacht je van mij om jou te respecteren. Gewoon gisteren waren wij onderweg naar huis en wij kwamen voor bij een café van Kofar. We hebben dat gefilmd met, het, met, met, met, de, met de gsm. Allah was echt grappig om te kijken. Koffar die dronken zijn, die zitten daar te zingen, te dansen, te raar te doen. En Wallah zei, heb je geluk. Café was gesloten. We hebben de deur geduwd om binnen te gaan, maar de café was gesloten. De bedoeling was gewoon om de deur open te doen. Allahu <middels> <middels> Akbar! <middels> om hen te terroriseren. Wallah, <middels> <hen> te <middels> subhanallah. <middels> <middels> de deur was dicht. Het is niet gelukt, inshallah. Volgende keer, inshallah. Dat is belofte. alhamdulillah. Wallah, <middels> maar... <middels> Ik, ik was aan het staan met de broeders. Ik zeg: Ja, subhanallah, kijk wat voor mensen. En die mensen vragen dan van ons om hen te respecteren. Ach, aan alsjeblieft. Wat ga je respecteren, Gilkarim? Dus, naam, jij ja, hebt voorrang, Gilkarim. Stop voor niemand. En de profeet, sallallahu alayhi wa om af te sluiten: Ga je auto niet afbreken als we doen, of koop een humor. En stop voor niemand. Uh, en, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei in hadith sahih: Wanneer jullie hen ontmoeten, we duwen hen naar de verste hoek in de straten. Hadith sahih. Dus als je bent aan het stappen en een kever is aan de andere kant, jij gaat niet uit de weg. Hij gaat uit de weg. Want hij is een kever en jij bent een moslim. Volgens de profeet, sallallahu alaihi <laughs> wa Hadith sahih. Dus ik citeerde. <laughs> de laatste vraag begrijp ik niet, Allah. Eigenlijk. En ik ken khair, inshallah. Wat is de laatste vraag, Dat is die kefir, uw buurman is. ja niet, wat bedoel... uit toen zei zei van, ga mag een kefir niet helpen tegen een kefir. Nee, Dat wel voor de buurman. dat is bepaalde privileges niet. Naam, mijn buurman heeft bepaalde privileges. En yani bijvoorbeeld, kijk, er zijn nog bepaalde zaken dat wij doen, gewoon uit pure akhlaaq. Niet dat dat een verplichting is, we lijken gewoon uit akhlaaq van een moslim. De profeet, sallallahu alaihi sallam, in het begin van de da'wah, en dat is een hadith sahih, een heel gekende. Er was een oude vrouw met, met, met, uh, met boodschappen en hij heeft die boodschappen genomen. Hij heeft die mee, mee haar meegedragen tot bovenaan in een helling en zij ze zei tegen hem, kijk, ik ga je een nasiha geven. Pas op dat je Mohammed tegenkomt en volgt. Hij gaat jou afdwalen, hij doet grote fitna. Hij zei, ik ben Mohammed ibn Abdillah. Dan zei zij, ze, shadun la ila la wa naka, ya Mohammed rasulullah. Zij heeft shahada gedaan. Maar natuurlijk, natuurlijk. een oude vrouw, ja nee die we doen. Dus als jouw buur bijvoorbeeld een oude man of ik weet niet waar, uh, hij wordt beroofd voor jou. Ja, natuurlijk als je hem kan helpen, ga je hem helpen puur uit, uit, uit, uit en die medelijden. Uit, ja, niet medelijden. Ik ja, Eerlijk gezicht en uh, mijn buurman ik heb moeien. Al die jullie die hem willen overvallen, ik ga hem niet tegen. Maar ik heb heel mooi microfoon hierin, <lacht> De, de, de, de, het, het gesprek vandaag ging over om een kijver dat jij bijstand gaat vragen van een kijver tegen een andere kijver. En iemand wil jou, wilt jouw huis binnenvallen. En jij zegt, oh, oh nee, ik moet kofar gaan verzamelen en jij gaat naar Philippe de Winter, en jij zegt Philippe de Winter, kom met heel jouw partij mij helpen. Die, die, daar, daar is sprake van. Hier zou dan direct de vraag komen van de politie als er uh, 50 skinheads voor mijn deur staan en, uh, en ja, ik ben alleen thuis met mijn vrouw en mijn kinderen, wat moet ik doen? Dan kunnen wij zeggen, alhamdulillah, zoals je een rottweiler hebt en een pitbull hebt als waakhond, kan je ook de Belgische politie gebruiken als wakkerhond? Nee. <laughs> nee. Jij belt honden om voor jouw deur te komen staan om jou te verdienen. Jij gebruikt hun. Dit heeft niets te maken met Smoedahiratul Kuffaar. Zoals <laughs> <el> <laughs> sheikh Abu Qatada en Abu Hamza hebben gezegd. Dit heeft ook niets te maken met de Tahakum, et cetera. Maar jij bent in jouw huis en al. En je bent in jouw huis en, en zo. Maar in het geval van, you never know. Wanneer er een gelijkaardig probleem is. Wanneer er een gelijkaardig probleem is. Wanneer er een gelijkaardig probleem is. niet om ons te bellen, alhamdulillah. Bel niet naar de politie 101. Je hoeft niet te bel naar 101. Bel Sharia voor België. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En Als die kofaar denken. Ik ga hiermee afsluiten, inshallah. Als die kuffar denken dat zij stoer mogen doen met Ghostbusters en zo, alhamdulillah, zijn de kuffarbusters. Is dat je maakt je geen zorgen. Je maak je geen zorgen, je kwam. heel duidelijk. Hoeveel akhlaak hebben, kan geen kwaad. Oude vrouw helpen of zo, hoeveel keer heb je dat niet gedaan? Een vrouw die, die, die strijkelt of zo, op straat een oude vrouw of zo. Gewoon puur uit Achlaaf omdat je moslim bent. En het past niet voor een, een moslim, Qamis, Lihya. Hij ziet een vrouw van 85 jaar, zij strijkelt en hij stapt gewoon als een... Zo is een kofar. Niet moslims. Ja, je helpt haar uit Achlaaf. Maar dat betekent niet dat je het leger gaat halen van de koffar om, om, om jouw land plat te bombarderen. een groot verschil. Helemaal niets mee te maken. En mogen Allah subhanahu wa taala onze achlaap verbeteren. En mogen Allah subhanahu wa taala onze landen bevrijden. Amen. Van deze tawagheed. En mogen Allah subhanahu wa taala het bloed van de moslims sparen. Amen. En mogen Allah subhanahu wa taala onze landen zuiveren. Van de legers van de kuffar. Amen. Wallahi ikhwan. Wallahi l'adim. Wallahi l'adila ilahi l'ayhu. Geen enkele kafir soldaat heeft zijn poten gezet op de islamitische grond. Enkele en alleen door de afspraking van deze umma en door de wehen die deze umma heeft gekregen. We hebben nu nood aan vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Het Allah. En dan zal alles in orde komen. In plaats van het tewakkul aan Amerika en het tewakkul aan NAVO en het tewakkul ala, ik weet niet het tewakkul Allah. Obama. Het tewakkul ala Allah. De sahabes hadden geen wapens. Ze waren een minderheid. Ze hadden volledig geen enkele macht tegenover de grote machten van hun tijd, het Romeinse Rijk, het Perzische Rijk. En zij hebben hun gebroken, bij idnillah wa ta'ala. En daarom, zoals Khalid en el-Muthanna en Sa'd Sa het Perzische Rijk hebben gebroken, dan kunnen wij bij in 2011 Amerika breken en de NAVO breken bij idnillah. Takbir! وسبحانك Allahumma وبحمدك نشهد ان لا